Dit is Rachid Finch met het NL. Leraren, begeleiders, ouders en vakbonden roepen Kamerleden op... om kritisch te kijken naar de bezuinigingsplannen voor het passend onderwijs. In een open brief in de Volkskrant schrijven ze dat kwetsbare kinderen de dupe worden... als de Kamer de plannen niet tegenhoudt. Minister Van Bijsterveld wil 300 miljoen euro bezuinigen op het passend onderwijs. Voorzitter Drescher van de Algemene Onderwijsbond zegt dat je een gaatje in je kop hebt... Als je denkt dat het passend onderwijs overeind blijft met 300 miljoen euro minder. Ruim 3300 scholen voeren vandaag actie tegen de bezuinigingen. De invoering van de Europese vliegtaks is slecht voor de internationale positie van Schiphol. Het leidt tot minder passagiers en een mogelijk verlies van 200 arbeidsplaatsen. Dat staat in een rapport dat is geschreven in opdracht van staatssecretaris Atsma. Het kabinet was al kritisch over de belasting die begin dit jaar in de EU is ingevoerd. Doel van de tax is een wereldwijde vermindering van de CO2-uitstoot. Maar volgens ASMA is er geen sprake van eerlijke concurrentie, omdat vliegtaks alleen in Europa geldt. Actievoerders van Sea Shepherd zijn bij de Zuidpool slaags geraakt met Japanse walvisjagers. Die mogen in deze periode van het jaar jacht maken op walvissen. Toen een Sea Shepherd schip dat probeerde te verhinderen, werd het aangevallen door twee harpoenschepen. Japanners zouden ook schijnwerpers op de actievoerders hebben gericht, zodat ze niets konden zien. De Sea Shepherd-bemanning scheen terug met laserlicht en schoot vuurpijlen af. Amerikaanse componist Robert Sherman is overleden. Hij is vooral bekend als de maker van liedjes in talloze Walt Disney-films. Hij schreef onder meer It's a Small World After All, dat bekend werd door de gelijknamige attractie in diverse Disneyparken. En Supercalifragilisticexpiale doosjes voor Mary Poppins. In 1956 kregen de Sherman Brothers twee Oscars en een Grammy Award voor de muziek van de film Mary Poppins. Dan het weer. Vanmiddag op steeds meer plaatsen zon en het wordt ongeveer 9 graden. Morgen vooral in de middag flink wat regen, vrijwel veel wind en het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Show. Dit is John Sohoka van de ANBB.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 Van de vloer, uh, Albert-Jan. Yeah. Ja, ja, dat lukt wel. Lekker dansen met de muziek van Michael Brown. Je hoort de So Many Men, So Little Time. Zo, begin van u drie van zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. En wat gaan we in drie allemaal doen, uh, Albert-Jan? Nou, laten we eerst nog even gaan schakelen. Nee, nee want... dat, uh, oh. dat doen wij niet. Oké, okay, dan eerst nee. even. Nou, dat zal ik heel snel doen. Half vijf dier van de week. En dat luistert naar de naam Storm. Dat betreft een rode kater. Kwart voor vijf het gedicht van de week. En het gaat over zee en zeilen. Uh, voor de rest krijgen we natuurlijk de tussenstanden en eindstanden van de voetbal in de Eredivisie. Ik heb nog veel Formule 1 nieuws. En natuurlijk de ontknoping van de Final Four met Circuit Park Zandvoort. CFM Race Radio Pit Report. Ja, laten we dan maar snel naar het circuitpark Zandvoort toe gaan over Jan. Rob we. Petersen, goedemiddag. Ja. Goedemiddag Rob en Anders dan. Ja, daar zijn we dan uh, rechtstreeks vanaf het Tukiepark in Zandvoort. Zit je nog steeds in die uh, mooie toren van je? Ja, ik zit helemaal in uh, het kraaien, zoals Kijk. we dat zo mooi noemen. En uh, ja, we hebben vandaag de, de final voor gezien. of de laatste aflevering van het Winter Endurance Kampioenschap. Het seizoen 2011 2012 En uh, ja, we hebben een winnaar en we hebben een kampioen. Uh, vertel, wat, is er, wat zijn de ontwikkelingen? hoe is het afgelopen? Nou, mooie wedstrijd gezien vandaag. Uh, vandaag weer een... Uh, met, met zeer diverse deelname aan auto's. We hebben vooral de dikke vette v stars weer op het ski in actie gezien die de vorige wedstrijd eigenlijk niet goed konden meekomen vanwege het hele slechte weer en de, de vorst. Nu hadden ze de eerste twee plaatsen en uiteindelijk uh, is het ook een v 8 geworden die uh, de eerste plek heeft voor de opgrijs. Het waren 100 Vos en David Hart. En met name de prestatie van Humbert Vos mogen we wel roemen vandaag, want die heeft door uh, zeer consequent heel snel te rijden wat uh, achterstand ingehaald die David Hart had veroorzaakt, zodat hij even de vangreil opschoft. Dus uh, dat zijn mooie overwinnaars en in hetzelfde net een daring-team van de v 8 zaten dan ook uh, de equipe Wolf Nagel en Jaap van Lagen, die vandaag dan zijn geworden in de winter- en duurskampioenschap. Dus voor dat team een heel mooi resultaat. Uh, uh, ik had nog even begrepen dat Duncan Huisman ook nog gereden heeft vandaag. Ja, dus we hebben ze inderdaad gereden vandaag met de Chevrolet Camaro, die ze dit jaar gaan inzetten in de Dutch GT4. Dus met name hebben ze meegedaan om te testen. Hebben ze een 60 ronden gereden in de wedstrijd. En ja, daardoor wel helemaal in de achterhoede geëindigd, maar wel heel veel tijd gehad om de auto goed uit te testen en op te stellen. Dus dat wat het is, ging het heel goed voor hun. Eh, Rob, en wat we van de vorige final Four nog kan herinneren, is dat het toch wel een metaalslag was en dat er vele uitvallers waren. Hoe was het vandaag? Ja, nou goed, er zijn 35 auto's gestart en uiteindelijk komen er 18 aan de finish. Dus wat dat betreft heb je helemaal gelijk al, wat dan toch wel een beetje een, een zware wedstrijd voor het materiaal. In de winter en door camping, wordt natuurlijk gereden met auto's die uh, ja, niet meer als de te jong zijn. Dat zijn toch auto's die vaak een paar jaar oud zijn. Dat hebben we nu ook gezien, dat dat toch wel wat lastiger was. Ja. En het uh, uh, totaal aantal auto's wat je aan de start had. Maar als je die gaat verdelen over vier klasses, uh, had je dus op een gegeven moment een vrij uitgedund uh, ja, deel per klasse of uh, zie ik dat verkeerd? Ja, nou inderdaad, dat klopt uh, met name de dieselklassen en de, de 1 na lichtste klasse, die, uh, die hebben toch een aardig slijtuigste moeten ondergaan. We hadden nog dr drie diesels aan de finish uiteindelijk en dat is niet echt veel. Oké, okay, dus het Winter Endurance kampioenschap, die, dat is de ontknoping is geweest. Uh, wanneer gaan we het zomerseizoen in uh, Rob? We gaan het zomerseizoen in, uh, ja, in het Paas. dus is natuurlijk nog het voorjaar, maar ja, wij noemen dat dan het zomerseizoen. En uh, we gaan de uh, tweede paasdag natuurlijk van start op stand met de, opening, de officiële opening van het circuitseizoen eh, en zaterdagmiddag met paas ook al wat wedstrijden. Dus kortom, er is genoeg eh, te doen binnenkort op het circuitpark in Zandvoort. Ja Rob, ik heb uh, gehoord dat het uh, programma van het circuitpark Zandvoort dit jaar heel interessant is. Kan jij alvast uh, wat to toelichting daarop geven? Nou, de toelichting even in het kort is natuurlijk dat het DTM en de, de Masters van Formula fleet terugkomen. Daarnaast hebben we een heel mooi uh, weekend de ADAC GT Masters begint in mei. Dat is een serie met uh, gt-wagens, met een praktische auto's. Dat is een echte Duitse serie die voor het eerst in de geschiedenis Hans veraandoet. Dat is heel mooi. En we hebben natuurlijk uh, de laatste race, grote race weekend dit seizoen met uh, het Europees de wereldkampioenschap GT3 en de wereldkampioenschap GT1. Dat zijn de hele dikke vetten van Lamborghinis, Corvettes en uh, Alston Martens. En dat is een, ook een wedstrijd die we nog nooit eerder op het circuit hebben gehad. Een officiële wereldkampioenschap race voor de GT1. Kortom, er is uh, naast het nationale gebeuren en ook naast de grote historische Grand prix ...heel veel te doen op het circuit dit jaar. En ja, daar zijn we gewoon heel blij mee. Wauw, geweldig programma dus op het circuitpark Sanford. Hé hey Rob, hè, mag je hartelijk danken voor je bijdrage vandaag? Ja graag gedaan en jullie succes met het programma en tot een uh, volgende keer. Nog een, uit Dankjewel. Ja, ik spreek je binnenkort nog wel even, want ik heb nog wat met je te bespreken. <racht> gewoon ja, maar dan, maar dan, ja zeggen Rob. Dan, gewoon ja dat zeggen. Dat doen we wel ja, even ja, buiten ja, de radio nou, dan dan om. Lar, het is niks eens hoor. Footprint. Helemaal niks eens. Nee, dat is goed jongens. Veel plezier met het programma en tot Jelon. de volgende keer. Dankjewel. Rob, Rob Peters vanaf Circuit Park Zandvoort, de speaker van het Park Zandvoort. Nooit hoort elke keer als je daar op bezoek bent. De gast bent op het Park Zandvoort. People come on, do they try? Shake up a hat. In trouble, and you need some love and care. and nothing, no, nothing is going. Just like. Zometeen afloop van de voetbalwedstrijd Ajax-Roda-JC, 3 tegen 1, gaat deze René Vroger daar vast en zeker optreden in de Amsterdam Arena. En neemt hij al zijn vriendjes mee. die hoorde, René Vroger en Friends, and you've got a friend. even de andere wedstrijden, nog steeds 1-0 bij Feyenoord, FC Groningen, FC Utrecht, NEC, daar hebben ze een beetje moeite om te scoren vandaag, nog steeds 0-0. Goed, dan uh, uh, ons seizoen hier op het circuitpark Stamford uh, gaat binnenkort weer beginnen. Maar ook het Formule 1 seizoen mag wel weer beginnen. Want tot die conclusie kwam Mark Webber naar de voorlaatste testdag in het voorseizoen van de Formule 1. De coureur van Red Bull is er klaar voor. Op 18 maart begint hij op het circuit van Melbourne aan de WK-cyclus. De Australië was afgelopen zaterdag zeker niet de snelste van de tien coureurs die in Barcelona de baan opgingen. We hebben een normaal programma gedraaid zonder bijzondere zaken. We blijven rustig doorwerken. Het is goed dat het seizoen straks gaat keek Weber vooruit? Weber voor won vorig jaar de laatste Grand Prix in Brazilië. In zijn thuisland stond hij nog nooit op het podium. Vandaag ging zijn teamgenoot en wereldkampioen Sebastian Vettel nog een keer het Spaanse circuit op. Iedereen vroeg welke veranderingen we hebben aangebracht aan de Bolide. Maar de Red Bull, die ik afgelopen zaterdag testte. Weet uh, week niet schrikbarend af van de wagen die ik afgelopen donderdag reed, zei Webber. Die zaterdag de beschikking had over een aangepaste bolide. Red Bull liet een nieuw sessie invliegen voor de laatste testdag. Dus 18 maart gaat het Formule 1 spektakel los in Melbourne. En voor mij mag het ook weer beginnen hoor. Spannend. Ja. ja, ik heb er zin in ieder geval. 18 maart dan uh, zitten we weer thuis voor de buis denk ik zo. Hè? Met de Formule 1. TV, ZFM, Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal via SIGO? Dan ga je gewoon even naar kanaal 40. Zullen ze even doornemen. De eindstanden van de wedstrijden die om half drie zijn gespeeld. Vandaag dus uh, de wedstrijd Ajax tegen Rode JC. Ajax heeft het in één keer helemaal gevonden, gewoon. Het was in de laatste 10 minuten een gatenkaas bij Rode JC. 4-1 is de eindstand: Ajax tegen Rode JC. Feyenoord wint verdienstelijk van FC Groningen met 1-0. Voor Groningen de vijfde nederlaag in 6 wedstrijden. Ja. FC Utrecht tegen NEC dan 0 tegen 0. En uh, ja zo dadelijk, uh, over een paar minuutjes, dan gaat hij beginnen. De wedstrijd PSV, FC Twente. En bij wenst kan PSV de koppositie weer overnemen van AZ. Goed, uh, Rob Petersen zei het al, de DTM komt ook dit jaar weer naar Zandvoort. En de Schotse autocoureur David Coulthard rijdt ook dit jaar opnieuw in de Mercedes. In de prestigieuze autoclasse DTM. De 40-jarige voorm voormalige Formule 1 rijder gaat zijn derde seizoen van de Duitse Meister. In. De winnaar van 13 Grand Prix races leverde in zijn twee voorafgaande seizoenen weinig aanspreekbare resultaten. Maar dit jaar wil Koolthard meer laten zien. Ik heb de afgelopen twee jaar veel geleerd over techniek en rijstijl in de DTM. Nu voel ik me er thuis en wil ik graag betere prestaties neerzetten. De eerste race van de DTM is 29 april op het circuit uh, Hockenheim. Dan nog meer autosport, maar daarvoor gaan we naar Sao Paulo. Want autocoureur Rubens Barrichello vervolgt zijn racecarrière in Amerika. Amerikaanse IndyCar-series. Dat meldde de 39 Braziliaan afgelopen donderdag. Baricello was de afgelopen 19 jaar actief in de Formule 1. Hij reed 322 grote prijzen en won er 11. Baricello moest op zoek naar ander werk omdat zijn werkgever Williams zijn contract niet verlengde. De Britse Rentstal Zag voor het komend seizoen heeft voor het komende seizoen gekozen voor Bruno Senna eveneens uitkomstig uit Brazilië. Bra Baricello zal in de IndyCars uitkomen voor het team KV Racing Technology en alle 16 races meedoen. Het seizoen opent op 25 maart in Sint Petersburg in Florida. Ik ben opgewonden, het is iets totaal nieuws voor mij Met al mijn ervaring begin ik in de IndyCar als een debutant, zei de Braziliaan Die al wel wat testritten aflegde in een IndyCar Dus Barrichello uh, in de IndyCars weer te bewonderen En, okay. en, en natuurlijk David Koelhard voor zijn derde seizoen in de DTM En zometeen krijgen we weer een kater, ja dan is het weer zover Wat hebben we het dier van de week voor je Om half vijf Zandvoors Radio, zondag in. kennen we een met zojuist. <laughs> van de Burning Hearts. Het is al vijf geweest tijd voor het dier van de wijk Albedjaan. Gaan we doen. En vandaag hebben we het over Storm. En Storm is een gezellige en speelse rode kater van ongeveer vijf jaar jong. Die heel graag door het kattenluik naar buiten gaat om de buitenwereld te verkennen. Hij is wat wisselend naar andere katten. Soms vriendelijk en soms erg dominant. Hij is graag onder de mensen...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 Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Telefoon is te bereiken op onder 571-3888. 571-3888. En uiteraard ook via internet www.dierenthuiskennemerland.nl Oké, okay, wel leuk hè, een kater die snel zat is. Ja. Snel zat is en, ook en ook nog rood is hè. En ook nog rood. <laughs> Helemaal goed. Nou, leuke dieren in het uh, Kennemer Dierenthuis hier in Zandvoort. Uh, Neem gewoon een keertje contact op met het Kennemer Dierenthuis op 023 57 Of ga langs aan de Keesomstraat in Zandvoort, uh, Nieuw-Noord. Daar vind je alle dieren die wachten op een leuk zo. Ja, inderdaad, zo. Hier ging wat mis. Ja, hij stopte hem even. Draai is wel even een ander plaatje. Deze wilde je ook nog horen, volgens mij. Murray Heads en One Night in Doen we. Among the purists, I get my kids above the waistline, such a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 Wie sie dich ansehen und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 We're yeah. yeah. De Sound of Music hoor je natuurlijk 24 uur per dag bij CFM, 106.9, 104.5 op de kabel, internet www.cfmsanvoort.nl Of ga gewoon even naar Text tv kanaal 40 digitaal en 45 analoog. Je hoort hoorde Dayton en De Sound of Music en daarmee is het kwart voor vijf geweest, tijd voor het gedicht van de dag. ...doet het voor het plezier... ...of om het vertier... ...weer een ander doet het voor de, een goede conditie... ...maar wat toch het meest stimuleert... ...is de ambitie... ...je kunt kapitein spelen... ...en geen boot delen... ...of met z'n tweeën zeilen... ...en dan iemand met jou meedelen... ...of je zeilt in verband ...met tegenstand... ...zeilen doe je vaak alleen... Een goede training houdt je op de been. En bij zeilen gebruik je spieren van top tot teen. Zeilen is een sport, dat doe je vaak met z'n twee. En bij zeilen loop je steeds met de golven mee. En de wind maakt zeilen mogelijk op zee. Doe een watersport die je leuk vindt. Het gaat er niet om dat je steeds wint. ...maar dat je het plezier ervan ondervindt. De zee golvend aan je voeten... ...met je tenen in het zand vroeten. Denken aan alles wat er komen gaat... ...helemaal alleen, terwijl jij daar staat. Schuimende koppen van de zee... ...je gedachten neemt je mee. Denkend aan wat er is gebeurd... ...je sommige tijden betreurt... Terwijl tranen over je wangen stromen, de wind waait door de bomen. Boten zie je langs je varen en jij daar maar blijven staren. Dankjewel Albert-Jan Vos voor het gedicht van de dag bij CFM. En ook een gedicht voor ons, laat het ons weten. En stuur een e-mail naar redactie.cifmsandvoort.nl. En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs op de radio. Als het golft, dan golft het goed. Niet te stuiten, niet te sturen, duurt het dan.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 Niemand weet hoe het begon. Op de rimpeloze vlakte van een vlekkeloos bestaan. Kan het plotseling gaan waaien, ook al wil je er niet aan. Als het rol, een golf dat voelt, niet te stuiten, niet te sturen. Duurt te dagen, duurt te duur. Kelder! Ik klap al op het, junk, het is wel over. Ja, het is over. Our dream is over. Our dream is over. <laughs> Dit was weer. Zondag in Kinderland. Maar voordat we onze bekende laatste platen in gaan starten. Kijken we nog even naar de wedstrijden die vandaag gespeeld zijn in de Eredivisie. En de wedstrijd die momenteel aan de gang is. Want daar uh, wordt er redelijk gescoord wel. Ja, wel zwaar door één partij. Maar goed, daar komen we zo meteen op, uh, op terug. Vandaag gespeeld Vitesse tegen de Graafschap. Eindstand van die wedstrijd 2 tegen 0. Dan Ajax-Rosso. ODJC Ajax heeft het in één keer gevonden. En bleef maar scoren en scoren en scoren. Eindstand van die wedstrijd 4 tegen 1. Dan Feyenoord tegen FC Groningen 1 tegen 0. En FC Utrecht, NFC, daar wisten ze vandaag niet te scoren. En de eindstand derhalve 0 tegen 0. De wedstrijd die om half 5 gestart is. Een kleine half uurtje aan de gang is op dit moment. Een toppetje. PSV tegen FC 20. Maar PSV, ja, die laten thuis wel een beetje liggen hoor. Een, een beetje. Een beetje wel. Een beetje boel bij Beetje boel Beetje boel 0 tegen 2 op dit moment tussenstand van uh, die wedstrijd ja, nou, het zit er weer op, Rob. Het zit er weer op. Volgende week. Dankjewel, weer, Robert-Jan. Ja. Uh, ja, volgend weekend zijn we er weer, hè? Zowel op de zaterdag we, als op de zondag. Gaan we, hè? We, we gaan weer horizontaal. Gaan we weer tussen 5 en 5. Bedankt voor het luisteren. En Rob, jou ook bedankt. En ja. ik zou zeggen, uh, tot volgende week zaterdag. En een fijne zondagavond. En graag tot volgende week. Dag. Dag. Some things in life are paid. They can really might you made. Other things just make you swear and curse.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 Shit. When you look at it, life's a laugh, a death's a joke, it's true.